Wrap me up yum, with your love yum. Wrap me up yum, with your love and hold it. Wrap me up yum, with your love yum. Wrap me up y'all Zie Y dat is ook ik beetje een beetje een beetje een beetje ja nu is een man, hij 23, zijn moeder huilend. Zijn leven is veranderd, hij heeft slechte vrienden en hij si drugs. Hij heeft een Ik heb ze 6.9 CFM CFM Been searching for the reason within reasons. Been searching for the higher ground.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 Peace.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 Volgens een groep moslims werd een christelijke vrouw die zich wilde bekeren tot de islam in een kerk vastgehouden. Daarop zouden de moslims de koptische kerk hebben aangevallen. Kort daarna vormde de oproerpolitie een cordon rond de kerk en vuurden ze waarschuwingsschoten. In Egypte zijn de laatste maanden regelmatig gevechten tussen moslims en koptische christenen. De kopten zeggen dat ze al jarenlang worden achtergesteld.